1 uur. Het NOS Journaal. Gisela Thomassen. Goedemiddag. Russen kiezen nieuwe president. Doden bij treinongeluk in Polen en Diederik Samson populairst onder PvdA jongeren. Het weer overwegend bewolkt en vanuit het zuidwesten neemt de kans op regen toe. Het wordt een graad of 11. Vanavond en vannacht regent het overal. Morgen bewolkt, van tijd tot tijd regen en het wordt dan een graad of 7. De dagen daarna wisselvallig bij ongeveer 8 graden. Rusland kiest vandaag een nieuwe president. Gedoodverfde winnaar Vladimir Poetin. Zijn tegenstanders staan in de peilingen op grote achterstand. Correspondent Kizia Hekster was bij waarnemers... die de verkiezingen in de gaten houden. Hun eerste indruk is dat het iets beter gaat... dan tijdens de parlementsverkiezingen in december. Maar ze hebben wel al meer dan duizend klachten geregistreerd... tot nu toe vanuit het hele land. En uh, die klachten variëren in ernst. Het kan gaan om registratiebiljetten waar iets mis mee is. Maar in de stad Samara bijvoorbeeld vertelden waarnemers... dat hun telefoons zijn afgesloten. Dat ze zelfs fysiek bedreigd zijn door de politie. Ook zijn er berichten over het zogenaamde carouselstemmen. Dan gaat het om om bussen die vol kiezers van het ene stembureau naar het volgende gaan... om dus op uh, meerdere plekken te stemmen. Dat dat weer opnieuw gebeurt, onder andere op een paar plekken in Moskou. Het is nu nog moeilijk in te schatten wat er allemaal klopt van die verhalen... hoe grootschalig de fraude eventueel uh, zou zijn. Maar het zal ongetwijfeld voeding geven aan de indruk van veel Russen... dat er ook vandaag weer gesjoemeld wordt met de verkiezingen. En dat betekent dat de protesten tegen de uitslag... en de herverkiezing van president Poetin door zullen gaan. Zoals morgen bijvoorbeeld als alweer een grote demonstratie... Uh, aangekondigd staat. Nederland kan anderhalf procent bezuinigen op zijn begroting... zonder daarmee de economie kapot te maken. En nu is het bericht weg. Ik ga door met het volgende bericht over Syrië. Uit Syrië komen berichten over beschietingen in verschillende steden in de provincie Homs. Onder meer de stad Rastan ligt onder vuur van Syrische regeringstroepen, zeggen mensenrechtenactivisten. De aanvallen zouden zowel vanaf land als vanuit de lucht zijn. Ze lijken de voorbode van een verder offensief van de regeringstroepen om het gewapend verzet uit te schakelen. In Rastan zouden zich oud-militairen hebben verschanst die het regime van president Assad terug hebben toegekeerd. Rastan ligt zo'n 25 kilometer van de provinciehoofdstad.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 Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de trein van Warschau naar het zuiden, frontaal op de trein vanuit het zuiden naar Warschau is gebotst. Er is op een stuk waar gewoon twee sporen naast elkaar liggen en waar je behoorlijk hard kunt rijden. Het is eigenlijk een goed stuk spoor. Er zijn een paar twee sneltreinen maar die zijn dus door nog onbekende oorzaken op hetzelfde spoor beland, frontaal op elkaar gebotst. Dat moet een verschrikkelijke klap hebben gegeven. Op de beelden zie je dat de locomotieven allebei naast het spoor liggen, dat de wagons over elkaar heen zijn beland. Uh, dus dat verklaart ook, ook het grote aantal doden en slachtoffers. Ja, enorme ravage. Ja. Hoe gaat het met de hulpverlening? Uh, die kwam heel snel op gang. Er zat toevallig een politieagent in een van de treinen die precies het goede nummer van de centrale in Warschau wist. Dus dat uh, ze niet hoefden te gaan zoeken waar het was. Het was een hele slimme man blijkbaar, die dat heel snel heeft geregeld. Er zijn tenten neergezet bij de plek van het ongeluk om mensen eerste hulp te bieden. Uh, van de bijna 60 gewonden, is ongeveer de helft zwaar aan toe. Die zijn natuurlijk naar ziekenhuizen gebracht. Bij zwaar aan toe moet je bijvoorbeeld denken aan mensen van wie ledematen moesten worden geamputeerd en dat mm. ze bekneld zijn. Uh, intussen is men ook begonnen met het wegtakelen, eerst van de locomotieven en daarna van de wagons. Dat moet heel voorzichtig gebeuren, omdat men denkt dat er in een paar van de wagons misschien nog mensen zitten. Ze weten niet of die gewond eventueel overleden zijn. Dus er wordt nu heel voorzichtig geprobeerd die wagons uit elkaar te halen en te kijken of daar eventueel nog mensen in zijn. Die treinen zijn dus op hetzelfde spoor beland. Is er al bekend hoe dat nou kon gebeuren? Nee, dat is nog niet bekend. Uh, ze willen ook natuurlijk dat pas gaan onderzoeken als eerst de uh, gewonden goed geholpen zijn en de, de lichamen zijn geborgen. Uh, het is een, een goed stuk spoor, maar wel een traject waar werkzaamheden waren. Uh, Polen organiseert deze zomer het EK voetbal samen met Oekraïne. En er wordt met man en macht gewerkt om het slechte spoorwegnet wat, wat Polen heeft. Heel veel slechte verbindingen ook tussen de grote steden, ook tussen de speelsteden. Dit was ook zo'n verbinding om die uh, zo goed mogelijk te krijgen voor de zomer. Dus hier werd ook gewerkt. Dus die werkzaamheden zouden een reden kunnen zijn of een oorzaak dat die treinen op hetzelfde spoor zijn beland. Dan is het dus zowel een gevolg van de slechte staat van het Poolse spoorwegnet. Maar vooral natuurlijk ook van de poging om daar op het laatste moment nog zoveel mogelijk aan te doen. Het laatste nieuws is dat de Poolse president Komorowski... in het ziekenhuis slachtoffers van het treinongeluk heeft bezocht. En daarna ging hij naar de plek van het ongeluk. Nogmaals het bericht over Van Rompuy. Nederland kan zich houden aan een maximaal begrotingstekort van 3% zonder daarmee de economie kapot te maken, zei EU-president Van Rompuy in Buitenhof. Volgens Van Rompuy wordt de omvang van de bezuinigingen in Nederland overgedramatiseerd. Nederland is volgens de EU-president niet het enige land dat moet bezuinigen, dus moet je je daarover ook niet al te veel zorgen maken. De Belgische oud-premier vindt dat Nederland zich net als andere landen moet houden aan de Europese afspraken over de hoogte van het begrotingstekort. Dit is het NOS-journal met Isola Thomas. De jonge socialisten, de jongere afdeling van de Partij van de Arbeid, willen dat Diederik Samson de nieuwe partijleider wordt. Blijkt uit een stemming onder de leden van de jonge socialisten. Volgens voorzitter Jonker is de stemming een goede graadmeter voor de verkiezingen van komende week. Bijna 40% van onze leden heeft gestemd. En die zijn ook bijna allemaal lid van de PvdA, Dus het is wel, het is wel deels een het graadmeter. Het is natuurlijk wel alleen onder de. ...jonge mensen, maar als je ziet... Dat ...ik zag net een peiling van Maurice de Hond... ...daar komt Samson ook bovenaan, in de, bovenaan. Dus dat, is wel, dat komt wel overeen met elkaar. En dit zijn natuurlijk echte leden van de PvdA... ...en hij peilt alleen maar onder... Uh, ...potentiële kiezers van de PvdA. Dus. Dat overeenkomt. Dat is wel mooi. Van de bijna 700 stemmers, zo'n 40% van het ledenbestand... kiest 47% voor Samson. Op ruime afstand komen Plasterk en Albayrak met net iets meer dan 20%. Jonker noemt het opvallend dat één kandidaat er zo nadrukkelijk uitspringt. Ik had wel verwacht dat Samson populair zou zijn... Onder de, onder de jong socialisten. Maar dat het ver uit elkaar zou liggen, dat had ik niet verwacht. Je ziet dat heel veel je zitten ook in, in campagne-teams... van de verschillende kandidaten. Dus ik had verwacht dat het gewoon dichter bij elkaar zou liggen. Want het, wat ik ook zelf gehoord heb onder de mensen, is dat het toch wel verschillend uh, was. Vooral onder die drie. al Albaairijk en Samson. Vrijdag wordt bekend wie de nieuwe partijleider van de PvdA wordt. En dus Job Cohen opvolgt als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. We gaan naar Arnhem. Daar wordt gevoetbald. Vitesse de Graafschap. Richard van der Maden. Ja, daar is Vitesse de thuisploeg op 1-0 gekomen door een doelpunt van Wilfried Boni. De centrale spits uit die voorkust die zijn tiende competitiegoal maakt dit seizoen voor Vitesse. Balverlies van de Graafschap op het middenveld bij Nalban Toglu. En Boni kapt een tegenstander uit Schiet de bal in de verre hoek buiten bereik van Yves de Winter. Die het uitstekend doet als keeper van de Graafschap. Maar het is Vitesse dat dus voor het eigen publiek op 1-0 is gekomen.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 Socialiste François Hollande. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 22 april. Immigratie is een belangrijk thema in de campagne. In Frankrijk wonen 5 miljoen moslims. De PVV presenteert morgen een onderzoek waaruit volgens de partij blijkt dat herinvoering van de gulden uiteindelijk goedkoper is dan doorgaan met de euro. De VVD en het CDA willen nog niets over dat onderzoek zeggen. Oppositie ziet de terugkeer van de gulden niet zitten. Trudy van Rijswijk peilde de mening van reizigers op het centraal station van Eindhoven. Ik denk dat het slecht voor Nederland is, omdat uh, we binnen Europa alles in de euro doen en uh, wij leven gewoon van het buitenland. En dan moet je alles weer om gaan wisselen. Ja, en dan uh, ja, je zou kunnen devalueren, devalu maar uh, ik denk dat het toch allemaal geld gaat kosten. Ja. Sowieso het wisselen kost al geld. Uh, weer terug uh, heeft toen ook veel geld gekost om naar de euro te gaan. U gelooft het allemaal? Ik meer. geloof het niet. En het onderzoek was al vooropgezet, dat geloof ik wel. Ja, en ze <laughs> zeggen dat dat Britse onderzoek bekend staat om zijn anti-euro-houding? Ja, dat is bekend ja, dat uh, staan gas ook daar naartoe. Dus. En jij, wat vind jij? Ja, Nederland is natuurlijk afhankelijk van export en de gulden zal er niet bij helpen. De euro uh, is daar wel heel belangrijk voor. Het PVV heeft een onderzoek laten doen naar de euro. Herinvoeren zou goedkoper zijn dan hem blijven houden. Geloven jullie dat? Ik denk dat je het nooit terug kunt draaien. Ja, te zeggen ja, dat het goedkoper is. Uh, ik denk het niet. Ik denk dat we toch een beetje gefokt worden dan, denk ik. Ja. Dan heeft iedereen het idee van, nou, het wordt goedkoper. Maar ik denk, uiteindelijk ben we geld bij Ik denk, dat denk het het echt goedkoper goedkoper. Wat? Zeg, ik denk dat er uiteindelijk overal weer geld bij moet. De P van A zegt, het, is, uh, het wordt veel duurder als je dat doet. De SP zegt, het is wel leuk, maar niet realistisch. We geloven gewoon niet dat het kan. Nee. Wat vindt u? Hey, ik denk ook niet dat het kan. En waarschijnlijk zal het alleen maar geld kosten. En voor ons niemand goedkoper, denk ik. Ze maken niks goedkoper. Alles wordt duurder, hè? In het Brabantse Zundert zijn zo'n twintig auto's beklad met witte verf. Ook schuttingen, muren van huizen, wegen en lantaarnpalen in het dorp zijn besmeurd met verf. De politie denkt dat het om latex gaat. De Vandalen hebben onder meer jodensterren en beledigende teksten over Nederlanders achtergelaten. De daders zijn nog spoorloos. Rijkswaterstaat is klaar met het plaatsen van een lange brug over de A27. Tussen de knooppunten Rijnsweert en Lunette is een brug van 140 meter lang neergezet... waarvoor de A27 tijdelijk moest worden afgezet afgesloten. Want 11 uur vanochtend waren de werkzaamheden klaar. Het viaduct is bedoeld om het spoor te kunnen verbreden. Op het oude viaduct rijden straks alleen nog treinen. Nieuwe brug is voor auto's. Naar verwachting gaat die nieuwe brug volgende maand open voor het verkeer. In Jemen zijn bij aanslagen zeker zes militairen gedood. Zelfmoordterroristen brachten hun voertuigen met explosieven tot ontploffing... bij twee legerposten in de zuidelijke stad Zinjibar. Deze stad is in handen van een militante groep die banden heeft met Al-Qaeda. Het Jemenitische leger heeft de stad omsingeld. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook twee andere legerposten aangevallen... en is een onbekend aantal militairen gevangen genomen. Sport. In de eredivisie is Vitesse tegen de Graafschap aan de gang. Richard van der Maden, het werd net 1-0 voor Vitesse. Is het eigenlijk een boeiend duel? Nee, niet echt. Het is de Graafschap dat vooral verdedigt. En hier niet gekomen is naar Arnhem voor de schoonheidsprijs. Mooi voetbal is niet belangrijk voor de ploeg die op dit moment 17e staat. Vitesse mag het bedenken in eigen stadion en leidt ook verdiend met 1-0. Heeft de meeste kansen gehad. Uitstekende redding hebben we gezien van de keeper van de Graafschap, Yves de Winter. Maar Boni maakte een minuut of 3-4 geleden een knap goal. Maakte zichzelf vrij. Van een meter of 18 schoot hij de bal in de verre hoek. En zo leidt Vitesse dus thuis tegen de Graafschap met 1-0. Over een uur begint in Heerenveen de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen. Vandaag wordt bij zowel de mannen als de vrouwen de duizend meter verreden. Sebastian Timmerman, eerste vrouwen, mogen, die, mogen we weer rekenen op iedereen wust? Ja, dat mag hoor, want uh, zij is in goede vorm. Gisteren won ze de 1500 meter, uh, staat inmiddels ook aan de leiding in het overwall wereldbekerklassement. Uh, dus over alle afstanden en alle onderdelen uh, genomen is zij de beste schaatster van, uh, van dit seizoen tot dusver. Uh, dus, en de 1000 meter is toch ook wel een beetje haar afstand. Iets minder dan de 1500, denk ik, maar ze kan er goed op uit de voeten. Oud-wereldkampioen en vorig jaar met ze tweede bij de weken achter, afstanden achter Christine Nesbit. Christine Nesbit is hier trouwens niet, vindt dit toernooi niet pas in de aanloop naar de WK-afstanden van dit seizoen over drie weken hier in Ereveen. Wie zijn er verder wel? Wat betreft de Nederlandse dames naast Wust Leenstra, Van Riesen, uh, Margot Boer en Annette Gerritsen die nog even onderuit is gegaan bij de warm-up. Maar volgens mij wel gewoon gaat rijden straks op die duizend meter. De snelste van die vijf Nederlandse vrouwen mag sowieso al uh, naar die WK-afstanden en dan blijven er nog twee tickets over om volgende week voor te knokken. En als Irene Wust trouwens ook wint, komt zij op wereldbeker wereldbekeroverwinningen. En is ze samen met Marianne Timmer de succesvolste Nederlandse vrouw in de wereldbeker. Dus er zaten wel wat op het spel. Bij de mannen wordt ook één ticket vergeven aan vijf Nederlanders die in actie komen. Tenminste vijf Nederlanders strijden om dat ene ticket. Michel Mulder, Hein Speer, Sjoerd de Vries, Kjeldnuis. En natuurlijk de wereldkampioen sprint Stefan Groothuis. En hij rijdt in de laatste rit tegen Shawnee Davis. Dankjewel, Sebas. De hoofdpunten van het nieuws. De Russen kiezen vandaag een nieuwe president. In Polen zijn 15 mensen omgekomen bij een treinongeluk. En Nederland kan zich houden aan een maximaal begrotingstekort van drie procent... zonder daarmee de economie kapot te maken, zei EU-president Van Rompuy in Buitenhof. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze kerstconferentie. De Haarland komt een hier over de sterren. Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op zondagmiddag. De gast dit uur scheidsrechter Danny Makkerly... Verre vliegende kiepje. Ziel van der Wart op pad in Heerenveen. Bij Heerenveen trainer Ron Jans verblijft hij. Het antwoordapparaat met uw klachten en vragen over de media. U kunt ze allemaal kwijt op 035 klachten en vragen 035-677-6001. Deze week onder meer klachten opmerkingen over het programma Blik op de Weg. Producent Leo de Haas reageert. Eddie en Evert, Evert en Eddie, wat u wilt zijn er ook weer natuurlijk... met hun kijken op de afgelopen sportweek. Reacties en vragen op deperstribune.nl. Als gezegd, scheidsrechter Danny Makkely. Goedemiddag, Danny. Goedemiddag, goedemiddag. 29 pas. Klopt. Ja. En al uh, gisteravond, Ado Heerenveen. Een talent... Ja, dat, uh, dat hoor ik regelmatig. Ja, Leuk dat, om te horen. Ja, maar dat moet ook wel. Uh, want uh, je, je was er al, uh, al vroeg bij in het betaald voetbal. Wanneer was je eerste wedstrijd, weet je dat nog? Ja, tuurlijk. In het betaald voetbal? Ja, of? het betaald voetbal. Ja, dat was op de C-lijst. Dat uh, was toen ik mijn debuut maakte, in ieder geval in de Jupiler League. En uh, daarvoor natuurlijk bij de belofte teams van de ja. betaald voetbalclubs. Zijn we, hoe oud was je toen je entree maakte in betaald voetbal? Ik was zo'n 24. Kijk, en dat, weet je, de wedstrijd weet je ook ongetwijfeld nog? Ja, ik maakte mijn debuut bij uh, Fortuna Sittard, Stormvogel Stelstar. Kijk, en uh, wat weet je nog van die wedstrijd? Was het een lastige, moeilijke opgave? Nee, eigenlijk niet. Het was een hele leuke wedstrijd. En uh, ik had eigenlijk alles mee in die wedstrijd. Volgens mij was het zelfs uh, zonder kaarten. En toen een tijd nog Mario van den Ende was erbij. En die was ook positief. Dus uh, ja, alles uh, ging goed eigenlijk. Topscheidsrechter scheidsrechter natuurlijk. Hè? Ja, ook ja dat. dat is wel een kanje geweest. Hè? Ja. Nou, zeker weten. Ja, en nu nog uh, druk bezig natuurlijk om mensen zoals jij uh, te scouten voor de KVB. Nee, dat, dat is niet, niet meer. Nee. Nee. Hij mee nee, dat is voorbij. Goed. Gisteren vloot je Ado Heerenveen. Ik, uh, ik heb Studio Sport gisteravond gekeken. Je werd één keer genoemd. En wat uh, denkt een scheidsrechter dan als die genoemd wordt één keertje? Nou, dan denk ik dat het heel positief is. Ja, dan, dan val je niet op, in ieder geval niet negatief. Nee. En wat vond je zelf van de wedstrijd uh, qua uh, fluiten en uh, moeilijkheidsgraad? Nou, de moeilijkheidsgraad viel, viel uh, wat dat betreft wel mee. Ik had de wedstrijd moeilijker verwacht, ook gezien uh, de stand van, uh, van beide clubs. Uh, ja, uiteindelijk maar één gele kaart. Wel één gele kaart gemist, maar verder uh, ja, wel een uh, tevreden gevoel. Ja, hoe, hoe, hoe ga je naar zo'n wedstrijd uh, toe? Je, je weet, je, hij staat op het programma, hij is zaterdagavond. Hoe bereid je je daar dan op voor op zo'n zaterdag? Je krijgt op dinsdag krijg je de aanstellingen binnen. Dan weet je welke wedstrijd je, je moet fluiten. Nou, dan ga je op de websites ga je gewoon lezen. Hè? Wat, wat leeft er bij de clubs? Wat wordt er op het nieuws uh, geschreven? Nou, ja, je kijkt natuurlijk ook naar de rangen en de standen. Nou, Jereveen die, die draait goed mee voor het kampioenschap. ADO Den Haag die wil uh, uit de degradatiezone blijven. Dus ja, voor beide clubs stond er gewoon heel veel op het spel. En ja, daar hou je gewoon rekening mee. Daar stel je ook op in. Je stelt je daarop in. Uh, we hoorden net de verslaggever Jules van der Wart, onze vliegende keep bij uh, Ron Jans over uh, die wedstrijd. Uh, Jules, uh, kun je even aan, aan Ron vragen hoe hij over die wedstrijd denkt? Ja, dat zal ik even doen. Ron, thuis in Nierenveen. Uh, even over de wedstrijd van gisteren nog. Uh, Danny Makkali zit in de studio. Hoe was jouw ervaring met die wedstrijd? Ja, ik had uh, eigenlijk verwacht dat Ado uh, zeker in het begin van de wedstrijd... veel meer uh, druk uh, zou uitoefenen. Maar die liep alleen maar terug in uh, de eerste helft... Uh, nou, ontwikkelde de wedstrijd zodanig dat wij steeds meer balbezit kregen en ook kansen kregen. Dus ik vond het eigenlijk een stuk makkelijker dan verwacht. Alleen we scoorden niet. Uh, in de tweede helft hadden zij veel meer passie en strijd erin. En dan vond ik niet dat wij beter zeggen voetballen dan de eerste helft. En uh, vandaar die 0-0. Danny McLean zei net ook: van, ja, ik heb één gele kaart gegeven en één uh, gemist eigenlijk. Wat vond jij van hem? Ik vind. Uh, <laughs> ja. Hij zit nu in de studio, maar ik vind het echt een, een groot talent en een goede scheidsrechter. En ik heb ook na de wedstrijd gezegd, goed gefloten. Toen zei hij tegen mij, goed gespeeld. Maar daar was ik het dus niet mee eens, want zeker de tweede helft vond ik minder. Maar hij heeft het gewoon uitstekend gedaan. Hij durft ook te laten voetballen. En hij mist inderdaad een kaart. En er was ook nog een aanval van ons. die, nou Dat zag er wel aardig uit, die vloot hij af. en. Misschien was het zelfs wel een rode kaart. Want uh, Victor Elm, die. Uh, ja, ah, is, volgens mij Smollerek had niet de intentie denk ik, om het bewust te doen. Maar uh, die uh, heeft dan echt een enorme wond in zijn been. Dus uh, het was een aardige tackle, moet ik zeggen. Eén vraagje nog. Wat ik uh, dan vind van zo'n scheidsrechter. Hij is zo jong en. Uh... Ervaring in spelen zijn soms tien jaar ouder dan hij. En hij moet er maar gaan staan. Dat, dat is toch iets voor een jonge scheidsrechter. Ja, je moet mensen niet uh, beoordelen op hun uh, leeftijd, maar gewoon op uh, hoe, ze het, uh, hoe ze presteren. En ik vind dat we een aantal uh, jonge scheidsrechters hebben die het gewoon prima doen. En uh, ik uh, voorspel uh, Danny Makli nog een uh, grote toekomst. Ja. <laughs> nou, uh, Danny, uh, dankjewel. Zou ik zeggen, Ron Jans. Ja, He? zeker. Mooie woorden, doet me goed. Ja, zeker. Uh, maar ik, ik ben wel benieuwd als zo'n trainer nou. Uh, tegen je tekeer gaat. Hè? Wat, wat gaat er dan door jou heen? Wat, uh, wat, wat zijn de manieren om daarmee om te gaan? Nou, Ik denk dat je daar gewoon heel rustig juist op moet reageren. Voetbal is een emotiesport, ook bij trainers. De druk ligt vaak hoog. Nou, Dat weet ik zelf ook. Uh, ik denk als je op een goede manier met elkaar omgaat en af en toe eens een keer niet wil horen wat zo iemand zegt of gewoon eens een keer een knipoog of een, of een lachje dat, uh, uh, dat, dat doet al vaak wonderen. Ja, Ron Jans iets meer humor uh, langs de zijlijn... en uh, naar de scheidsrechter zou wonderen kunnen doen in dit geval? Nou, humor, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het is wel zo uh, dat... Uh, iets luchtig. Uh, ja, dat, dat is wel goed hoor. Bij sommige scheidsrechters heb je dat. Dan heb je even contact met elkaar. Uh, vorige week had ik nog een keer zo'n momentje met, uh, met Björn uh, Kuipers. En dan steek je even de duim op naar elkaar of uh, iets anders. En uh, dat is alleen maar goed, denk ik. Ja. Nou Danny, uh, dit rapportcijfer is binnen ja. van, uh, van Ron Jans. Geluid dat uh, voetbaltrainer ja, nou ja, ik wil ook wel even een compliment teruggeven als ze dan toch oh. uh, met elkaar bezig zijn, nee, ja, maar maar... niet voor de aardigheid alleen hè? nee nee nee, maar Ron is wel altijd een trainer die zich heel correct uh, gedraagt langs de zijlijn. en dat maakt het voor een videoficial verschijnt zich er wel heel erg makkelijk. er is verschillen. Er is ja, verschillen. En, uh, absoluut, hè, dat zien we wekelijks, dus uh, wat dat gaat ook een compliment naar Ron. weet je, natuurlijk is voetbal emotie, maar als je met elkaar ook het fatsoen een beetje overeind houdt, Precies. dan uh, worden de tribunes vanzelf ook wat netter misschien. ja, ja. want die nemen toch dat gedrag over, dus hè? Sprak hij ja. oud en wijs, goed gedaan Ron. <laughs> nee, goed, uh, wij vragen onze gasten door. Uh, Doorgaans naar het sportmoment van de week. In jouw geval, waar kom je op uit? Ja, ik kom uit op Arjen Robben. De overwinning van Nederland op Engeland. En dan twee doelpunten, waarin hij dus weer heel erg belangrijk is... voor het Nederlands elftal. waarvan ook echt een werelddoelpunt. De mooie soloactie en een mooi binnenschieten. Ja, en hij krijgt natuurlijk heel veel kritiek het afgelopen jaar. En wordt de man van glas gezien in Duitsland. En hij, zou zich vaak hij ligt onder vuur, hè, daar weer bij hem. Ja, behoorlijk. En hij zou zich vaak aanstellen... Nou ja, ik denk dat een, een topsporter uh, zoals Arjen Robbe dat echt niet fijn vindt. En, uh, en je ziet ook dat hij ook echt pijn had. Dus, ja, alleen maar een compliment hoe hij dan weer uh, zijn debuut maakt in het Nederlands Ja, dat smaakt heel lekker, ja. Ah, zit hem dat in? Zit hem dat in München? Zit hem dat in je blessure? Zit hem dat in Wembley? In alles een beetje, denk ik. In alles een beetje. En, uh, laat ik het zo zeggen, uh, hij voelt lekker. Ja, lange neus? Klein beetje. Ja, dat is Arjan, Arjan Robben, na afloop natuurlijk van die wedstrijd op Wembley tegen Engeland. Ik, wat je zei net, ik, ik vond Heerenveen ook een goed spelen gisteravond. Is dat iets wat je kunt volgen, hoe een ploeg speelt... terwijl je ondertussen bezig bent de wedstrijd in speltechnisch goede banen te leiden? Ja, zeker, want wij lezen natuurlijk ook die wedstrijd. En wij zien ook de kansen die een team creëert. En Heerenveen heeft gisteren echt wel een aantal opgelegde mogelijkheden gehad. Ja, die gaan er dan wel niet in. Maar ik vind het niet bepalend of dat je dan goed of slecht speelt. He, je nee. kan heel goed spelen en toch niet winnen. Dus, uh, je, mag, ja. je mag die koptelefoon uh, van je hoofd zetten, hoor. Dat was net om even Ron Jans te kunnen horen vanuit Herenveen. Dus. Ja, bij deze. Ja. Dus uh, Nee, ja, dat, dat kun je als scheidsrechter zeker volgen. En, en gisteren was de wedstrijd natuurlijk niet heel erg hoogstaand. Dus dan is het allemaal wat makkelijker... in plaats van dat je een wedstrijd hebt met heel veel strijd. Ja, en, en, en waar uh, Jans nog even aan refereert... Uh, Smollerek begaat een overtreding op Elm. En je ziet aan het been van Elm, dat was niet best. Ja, dat, dat, dat geen het... kaart, wel een kaart, misschien wel een rode kaart. Wat uh, geef ons de gedachte is op zo'n moment van de scheidsrechter. Nou, ik ga, wel, uh, ik ga wel mee met Ron Jans. Tijdens de wedstrijd heb ik die, uh, die overtreding niet als zodanig uh, geïnterpreteerd. Ik, uh, ik zag wel in mijn ooghoek dat er, uh, dat er iets uh, voorviel. Ik had zelf het idee dat het meer pootjehaken was, dus ik gaf daar een vrije schop voor. En verder had ik helemaal niet de gedachte om, om, om überhaupt ook maar een kaart te trekken. En ik zit uh, gisteravond thuis uh, op de studie Sport te kijken. En die, uh, die overtreding komt in beeld. En uh, ja, je ziet inderdaad een, uh, een schram op de scheenbeen. En, ja. Ja, toen dacht ik wel van, hé, uh, hey, ik heb hier wat gemist. Weet je, uh, ik denk wel eens, die scheidsrechters reageren vaak gelijk. Hè? Uh, als je uh, vijf tellen afstand neemt, de kluwen even uit elkaar haalt... en dan koortsachtig nadenkt... Zou je dan een ander besluit kunnen nemen? Ja, soms wel, zeker wel. Soms moet je even de situatie overzien. Kijken wat de reacties zijn, maar ook gewoon tijd kopen... Ja. om even te overleggen met je assistent en met je vier official. En dat hebben we gisteren ook gedaan, want ik, uh, ik, ik nam ook de tijd. Alleen, uh, ja, we hebben het eigenlijk geen van allen gezien. En ja, dat is jammer, maar dat zit wel dan opgesloot het op, in he? voetbal. Ja, ja, ja. daar kun je dan de pest over in hebben misschien achteraf. Maar ja, it's all in the game. Mag je dat dan uh, gewoon uh, opplakken, zo'n etiket? Nou, ik denk een combinatie van beide. Ja, de ene keer heb je er wel de pest over, de andere keer denk je van ja, ja je kan niet alles zien. En dat nee. moet je ook gewoon accepteren. En ben je ook een liefhebber van het voetbal? Ja, of of ben je vooral een liefhebber van de scheidsrechterij? Nou, allebei hoor. Ja, ja want je ja. bent geen voetballer uh, echt geweest. Hè? Je bent al zo jong aan, aan, aan het scheidsrechteren begonnen. Ja, ik heb zelf wel acht jaar gevoetbald. Uh, alleen wel altijd het, het fluiten met het voetballen gecombineerd. Maar ik kijk zoveel voetbal. Alle buitenlandse competities volg ik. En uh, ik vind het gewoon prachtig. En, en zeker op een zondag heerlijk op de bank. En dan uh, voetballen kijken als ik zelf niet hoef te fluiten. Dat is niks moois. Ja, is dat zo? Ja, wel. Heb, ben je ook zo'n man die, uh, net als Ron Jans, die zegt. Oh, er is vandaag om half één een wedstrijd. Ik moet wel even kijken. Ja, ja, ja. Echt waar? Zeker weten. Zullen ze we thuis leuk vinden? <laughs> nou, nou, ja, ik zo... hoef met niemand rekening te houden. Oh, dus kijk. Dat is wel fijn. Oh, dat, dat, ja. ja, maar goed, dat gaat ook veranderen. Ik bedoel, je bent pas 29, maar ja. Ja, nou ja, de toekomst zal dat uitwijzen. We, we zullen het zien. U kunt de hele week vragen uh, en klachten over de media inspreken. Ik zeg er eerst nog even bij, als u een vraag heeft, aan zich uh, uh, de Danny Makkely, Deperstribune.nl, at your service. En vragen en klachten over de media kunnen terecht op ons antwoordapparaat. Als u iets geks hoort of uh, iets opvallends, dan, uh, dan is ons nummer uh, voor u ter beschikking. Het mag altijd anoniem, liever niet, want ja, we weten graag met wie we te maken hebben. Dit uh, beluisterden we deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Het valt me op dat er op radio en televisie ontzettend veel taalfouten worden gemaakt. De en het wordt bijna altijd verkeerd gebruikt. Nog een poosje en dan praat men over. We gaan met het auto naar de kantoor of zoiets. Nou, Dan hoor je heel vaak, ik irriteer me. En mensen moeten zich beseffen en ik besef me. Dat is allemaal wartaal. Het is onbegrijpelijk dat dat soort mensen niet, niet beter uh, in de taal zijn opgeleid. Ik uh, heb last van het spreken van Lyra, ochtends van zes tot half negen. Ze rapelt ontzettend. Ik kan haar vaak niet verstaan. En ze valt alle mensen in de reden. Ik heb echt last van haar presentatie. Bedankt. Ik weet helemaal niet of ik met mijn probleem bij u terecht kan, maar dat gaat over de weersverwachting achter het nieuws. En dat gaat, daar staat altijd iemand ervoor en dan kan ik het niet opschrijven allemaal. Begrijpt u het? Ik wil graag altijd naar de radio luisteren, heel z'n 1. Maar mijn vrouw zegt wel, zet dat ding af, want het is nauwelijks te verstaan. Dat is mijn klacht. Dank u. Ik wil even doorgeven, ik wist niet of iemand dat weet, dat Kees Snoei is overleden. En Kees was de man die, nou, die echt alle spellen gemaakt heeft voor, voor die grote shows als Zeskap, en Spels onder Grenzen en dergelijke. Dat draaide allemaal om hem. En dat wou ik even doorgeven. Ik was van de week aan het zeppen en toen kwam ik ook langs Blik op de Weg. En toen ja, zitten ze gewoon mensen te filmen die, die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Bij RTL mochten ze helemaal niet filmen in een, in een ziekenhuis. Het hele programma is geschrapt. A Blik op de Weg, die filmt al jaren mensen, terwijl ze daar helemaal niet om gevraagd hebben. Ik snap gewoon echt niet hoe dat kan eigenlijk. Max antwoordapparaat 035 677 6001 Commotie, dus ja, over het filmen uh, in uh, het Vuurmedisch Centrum... zonder dat de patiënten uh, dat wisten. RTL4 was de boosdoener. Achteraf werd dan wel toestemming gevraagd aan de betrokkenen. En nu hoorden we blik op de weg doet al, al jaren... Leo de Haas, producent van het programma. Goedemiddag. Dag, Albert. Goedemiddag. Mag je zomaar uh, uh, mensen volgen, filmen uh, en daarna uh, laten zien in het programma? Nou, zomaar? Nee, dat is te veel gezegd, maar... Het verschil tussen dat uh, RTL4-programma en ons programma is natuurlijk dat... je is tweeënlei. Wij filmen op de openbare weg en, en niet in een uh, ja, zeer privé-setting van een arts en een patiënt. Uh, en onze cameramensen zijn nogal duidelijk herkenbaar uh, en er, er hangen dus geen... Stiekem, uh, stiekem cameraatjes in een kamer waar je je niet van bewust zou kunnen zijn. Hè? Onze cameramensen mm. hebben hesjes met blik op de weg en uh, hebben een, een duidelijke grote camera op hun nek. Ja. Daar is wel wat verschil. Tenzij mensen toch achteraf zeggen ja maar ik heb helemaal geen zin in een camera en ik wil helemaal niet op televisie. Nee, kan me voorstellen. En wat dan? Nou in ons geval, wij hebben er niet zoveel belang bij om mensen op de televisie te brengen die daar geen zin in hebben. Tenzij uh, hun gedrag uh, zodanig is dat het ook hun rijgedrag beïnvloedt en Tenzij het zo zou kunnen zijn dat jij en ik ook zo iemand op straat zouden kunnen tegenkomen. Met andere woorden, tenzij het algemeen belang zwaarder weegt. Maar over het algemeen, en dan praat ik over, nou ja, 90% van de gevallen dat mensen niet op tv willen... gooien we het fijn in het archief en hebben we wel een ander voorbeeld. Ja, maar vragen jullie uh, wel toestemming aan mensen? Ja, maar niet vooraf. Omdat wij van tevoren met de politie natuurlijk afspraken maken. Jullie doen je werk en het is geen televisieshow. Uh, dus... Uh, wij laten ons zien dat we er zijn. En achteraf krijgen mensen een kaartje van, om nog even te bevestigen, dit zijn wij. Mm. Uh, opmerkingen, suggesties, uh, ook verbieden van uitzendingen, wat dan ook. Uh, alle nummers, uh, uh, wees vrij om te bellen of te mailen, wat je maar wilt. Ja, en mensen kunnen bezwaar maken, maar de vraag is of, of jij in dit geval als producent dat bezwaar honoreert. Ja, ten dele honoreer je het altijd natuurlijk, waar het uh, neerkomt op, op de herkenbaarheid van mm. mensen, hè. Uh, je zult natuurlijk nooit iemands portretrecht schenden. Als iemand zegt ik wil persen en niet op tv... en ik vind het toch nodig om die gedraging te laten zien... dan maken we hem onherkenbaar. En dan doen we ook, dat doen we ook nog met zijn kenteken. Hoewel dat in principe niet noodzakelijk is... want die gegevens zijn niet openbaar. Maar dat doen we dan toch nog wel. Ja. En zou de, de actuele discussie over uh, het vuurmedisch Centrum... Uh, ook voor jullie werkwijze nog gevolgen hebben, denk je? Nee, denk ik niet eigenlijk. Want uh, ja, wij doen dit al heel lang... En, we hebben vrij veel ervaring met wat wel kan en mag... en wat mensen uiteindelijk toch wel waarderen en niet waarderen. We zijn er natuurlijk ook hartstikke consciëntieus mee bezig. Dus ik zie geen aanleiding om dat anders te gaan doen. Wij hebben ook niet meer of minder klachten gekregen dan anders. Het valt allemaal reuze mee, in ons geval. Ja. Zeg, uh, ik wil nog één dingetje met je aansnijden, Leo. Uh, want het programma heeft een nieuw gezicht, Frits Sissing. Ja. Ja, jij bent verdwenen. Althans, ik, ik ben voor echt. de kijker. <laughs> ja, klopt. En vind je dat erg? Ik zelf vind dat niet erg, maar ik ben wel een beetje geschrokken. Van de, van de reacties van de kijkers. Ik, uh, ja, weet je, ik ben de bedenker uh, ja. en de producent van het programma... en per ongeluk de presentator geworden. <laughs> Hoezo? Nou ja, ik had de pilot, uh, het pilotprogramma had ik zelf gepresenteerd... Dombeg, omdat er geen geld was voor een professional. En de NCV ja. zei, ach, blijf het maar doen. Dus het is nooit mijn, mijn, mijn doel geweest om presentator te worden... en nee. daardoor hecht ik aan nou ja, het bekend zijn ook niet zo. Nee. Maar het is wel even wennen dat mensen daarover vallen, zeg maar. Ja, ja maar ja, mensen zien ineens... hé, uh, hey, de programma is zo vertrouwd, je doet het al twintig jaar, geloof ik. En, uh, en nu ja. hebben we ineens uh, een, nieuwe, een nieuwe chauffeur op de bok. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, aan de andere kant, ik moet wel zeggen... en dat is, dat is geen politieke praat, hoor. Ik vind dat Frits het ontzettend goed doet. Ah, ja, verroutineerd, tuurlijk. Nee, maar die, die man is echt presentator. En ja, ik ben de bedenker die het pro programma ook nog prongelijk presenteerde. Dus, ja. uh, nee, ja. ik, ik, ik vind het uh, een begrijpelijke keuze van de avro. En het programma blijft gewoon, hè? Ja, het blijft. En, en, en we blijven het, hetzelfde doen. En uh, ja, we blijven met evenveel passie... Uh, en, en dat, dat herkende ik bij Rick Niemann ook wel, even, evenveel passie... en hier, ja. Uh, ja, doordachtheid het programma maken. Leuk om te horen. Ik dank je wel, Leo de Haas. Veel, uh, veel plezier met Blik op de Weg. En, dat dank, uh, en dank dat je onze, onze beller uh, van een antwoord hebt voorzien. Dank je wel. Dag. Dag. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At Vitesse, Vitesse staat op voorsprong uh, in het eigen stadion. De Gelderdoom. tegen de Graafschap. Het is een Gelders feestje vandaag, Richard van der Made. Ja, het is een, een kleine derby zoals dat hier vaak genoemd wordt in de provincie. Veel meer beladen is natuurlijk de confrontatie tussen Vitesse en NEC. Nijmegen, Arnhem. Maar dit is natuurlijk toch ook wel een hele leuke wedstrijd. Waar aardig wat mensen op af zijn gekomen. Hoewel het volgens Vitesse best wel wat meer kan hier in Gelderdo. Maar Vitesse, en dat is het belangrijkste, leid. Na een vrij matige eerste helft heeft de beste kansen gehad in de wedstrijd. En Wilfried Boni, de centrumspits van Vitesse, heeft het doelpunt gemaakt voor de thuisploeg. Verkeerd verdedigen, met name van Jan Paul Sijs ging daaraan vooraf. Vervolgens werd El L.A. uitgespeeld en Boni schoot zijn tiende competitiegoal van dit seizoen binnen. Nu de beginfase van de tweede helft, waarin de graafschap dus wat zal moeten doen, heeft vooral veel verdedigd. Kreeg in de beginfase wel de beste kansen, maar het was vooral Vitesse dat dus de betere ploeg was in de eerste 45 minuten. We zijn twee minuten onderweg in de tweede helft, 1-0. E Vitesse leidt dus. Te gast eh, op de perstribune van Max, Danny Makkeli, scheidsrechter. Nog maar 29 jaar. Gisteren vloot hij Ado Heerveen. Maar al een jaar of eh, 5, 6, 7 geleden vloot hij zijn eerste wedstrijd in betaald voetbal. Hij zei Fortuna Sittard Telstar. Danny, eh, kun jij eens uitleggen waarom jij per se scheidsrechter wilde worden? Al op jeugdige leeftijd. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk omdat het altijd al een kick voor mij is geweest... om een wedstrijd tot een goed einde te brengen. Wat is daar de kick aan? Ja, omdat het juist zo moeilijk is. En omdat het dan zo mooi is als iedereen in de afloop tevreden is over de arbitrage. Ja. Dat is, uh, dat is gewoon echt een kick. Ja, en, en wanneer merk je, ik kan dat? Uh, er wordt zelfs naar me geluisterd, hoe jong ik ook ben. Nou, toen ik uh, begon eigenlijk met het fluiten van partijtjes. En dat was al in de gymzaal en daarna ook uh, bij, de, bij mijn voetbalvereniging. Toen merkte ik dat het me heel makkelijk afging. Dat, dat spelers me accepteerden hoe ik als scheidsrechter was. Mijn beslissingen werden, uh, werden nagekomen. en ja, Dan merk je gewoon van hey, dit ligt mij goed. Ja. Ja, het, het gaat makkelijk. En, en hoe komt het dat mensen het accepteren? Weet je, weet je daar een antwoord op? Heb je dat geanalyseerd? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je consequent bent... en dat je op een goede manier met spelers communiceert. Als je dat op basis van respect doet en je fluit consequent... je gaat niet marchanderen, dan dwing je al heel snel respect af. Ja, en moet je dan vooral volgens de regels fluiten... of via de interpretatie soms van de regels? Nou, een combinatie van beide ook. Ja, de ene keer zul je echt de regels moeten handhaven... en de andere keer in het grijze gebied... zal je je eigen interpretatie aan de regel kunnen geven. Dat, uh, ja, dat maakt het ook dat je uh, in de sfeer van de wedstrijd kan fluiten. Ja, uh... En wie, wie heeft jou ontdekt? Wie heeft, uh, Mario van der Ende, de man die je juist noemde, uh, een kwartiertje geleden? Nee, dat was uh, Piet van Loon, dat is een functionaris bij de KNVB, een, uh, een docent ook. En die heeft mij toen een keer bij een amateurwedstrijd zien fluiten en die dacht van... hé, uh, hey, dat, uh, dat doe jij goed, uh, zou ja. je niet voor de KNVB willen fluiten? Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. Ja, en, en dan komt er een heel ander circuit, neem ik aan... Uh... Ja, ja, zeker, want ik floot eerst dan alleen bij mijn eigen voetbalvereniging. Ja. En daarna ging ik uh, door de hele regio naar uh, diverse andere clubs. Ja. Maar hoe doe je dat als uh, jong ventje, uh, nog in de groei bij wijze van spreken... om, om die grote uh, kerels uh, in toon uh, te houden, die een kop groter zijn op zijn minst. Ja. Behalve wat je net zei, ja, consequent. Maar ja. ja, dat klopt ook, ja. Ja, ik heb daar denk ik niet echt een verklaring voor. Dan, dan zouden we dat eigenlijk aan, aan die spelers moeten vragen. Maar uh, ja, uh, ik denk dat zij het sowieso al heel erg leuk vonden... dat een jonge gemotiveerde scheidsrechter hun wedstrijden wilde leiden. En vaak zijn er uh, klachten of kritiek. Dat de scheidsrechters ja. vaak te oud zijn en het niet bij kunnen lopen. Dus uh, ja, hun vonden het al lang leuk dat, dat er een jonge scheid zegt dat het wel kon. Ja, maar in de, in, in de jonge Danny uh, zat blijkbaar dus iets uh, om leiding uh, te geven... om regels te handhaven, ben je namelijk ook bij de politie ooit terechtgekomen? Ja, zeker. Dat heeft er denk ik altijd al ingezeten. Ja. Ik ben wel iemand die uh, van rechtvaardigheid houdt... en het uh, inderdaad leuk vindt om leiding te geven. Uh, ja, en, en daarnaast ook gewoon uh, de kick en de uitdaging... om, uh, om mensen tevreden te maken in, in ja. de zin van een spelleider. Maar heb je dat van thuis meegekregen? Ja, dat zit er bij ons thuis ook wel in. Want uh, de achtergrond bij mijn familie is toch uh, het Korps Mariniers. Dus uh, het legerachtergrond. Dus ja, die discipline en die regels, ah, die, ja. die zitten er wel in. Ja, en had je zelf ook voorbeelden op het veld? Ja, en voor mij was dat in de tijd dat ik in het amateurverboel floot, Dick Jol. Oh. En dat had te maken met zijn expressie, zijn manier van fluiten. Ook durven te laten voetballen. Ja, en uh, ja, dat, dat, dat beviel mij heel erg. Dus uh, ja, daar ga je ook dingen overnemen. Dingen die ja. je mooi vindt, die je uh, die liggen. We hebben, je voorbeeld, uh, we hebben je voorbeeld aan de lijn. Uh, oh, dat Dick. is leuk. Ja, dat kon jij niet weten. Nee. Dick Jol, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Dick, uh, je hoort het. Je bent het voorbeeld voor uh, Danny Makkely. Wat vind jij van hem als scheidsrechter? Wat vind vind niet van hem als scheidsrechter? Ah, ja. Nou, ik, ik kijk dan de laatste jaren. Want hij is een aantal jaar... Met mijn is een vierde man. een aantal wedstrijden natuurlijk. in het begin van zijn carrière in betaalde voetbal. Nou, hij is stabiel geworden. Geworden. Ja, in het begin was hij dat nog niet helemaal, maar nu wordt hij, uh, het wordt nu een grote man, laat ik het zo zeggen. Waar, waar zie jij aan dat de scheidsrechter stabiel is? Nou, dat hij gewoon rustig blijft op momenten dat, uh, dat die spelers uh, met de emotie op het vol zitten. Dan blijft hij lekker op de grond staan. Dan blijft hij rustig. Ja. En, dat was gewoon een goed teken. En ik heb dan, omdat jij met jullie mij gedeeld had, ook echt zitten kijken naar de wedstrijd uh, ADO-Herenveen. nou dan, uh, nou, dan zetten mensen om mij heen. Dat is een makkelijke wedstrijd. Ja, maar dat maakt hij er ook van. En welke, hoe kan hij daar een makkelijke wedstrijd van maken? Wat, nou, wat, wat hij, doet hij dan? Hij, of niet? Hij, hij, hij blijft rustig. Hij is duidelijk. Uh, ze accepteren hem en, en hij komt goed over naar spelers. Hij, hij doet niet vervelend naar spelers, hij doet niet arrogant. Hij doet niet sarcastisch. Je ziet gewoon maar prima, ze kunnen met een leg. Nou, hmm. En dan, dan, dan ga ik dan als scheidsrechter ga ik dan naar details kijken. Nou, die details, nou die ja, niet, uh, ja, die kan je dan de grond vegen. Want dan vind ik het zo jammer dat ik afgelopen wedstrijd van hem. Dan zie ik dat hij dus laat die, laat die eigenlijk aan die snappen, Die tikt element in, in principe uit de wedstrijd. Maar ja, dat zijn zo'n dingen, daar, daar, leert hij wel van. Want hij constateert wel die overtreding. Maar je ziet er ernst er niet van in. Maar hij heeft misschien over te maken dat hij misschien iets op een bepaald niveau gevoeld heeft, waarin je gewoon weet dat spelers dus dat niet per ongeluk doen. Uh, uh, het was geen kritiek, dat was alleen uh, maar een ding dat toe toeval. Nou ja, je ziet dat, je ziet dat. En het grappige is, het uh, grappige... Uh, Ron Jans, trainer van Veen, zei dat zojuist ook. En dat zei hij dus niet in de emotie van de wedstrijd gisteravond laat. Hij zei dat uh, uh, vanochtend uh, vanmiddag uh, op, op deze zender even na... Uh, nou, wat was het? Ene. Dus daar is over nagedacht, Danny. Wat, wat, uh, als jij dat hoort, hè? De, Dick Jol zegt het nu over jou. Hij houdt het even onder het vergrootglas. Leermomentje... Ja, zeker weten. En, uh, ik meen het echt dat ik het alleen maar mooi vind dat, uh, dat Dick dit zegt. Want uh, ja, uh, het is heel belangrijk dat je inderdaad uh, uh, uh, verstand hebt van, van, van voetbal. Maar dat je misschien ook inderdaad zelf op hoog niveau gevoetbald hebt. En dat je dan sneller dit soort overtredingen eruit haalt. En dat je dan misschien ook sneller door hebt dat, ja, ja. Het, uh, dat het niet onopzettelijk is. Ja, Ik volgde helaas gisteren alleen de bal en uh, niet zozeer de overtreding. Dus uh, ja, daar, daar had ik gewoon even pech. Ja, maar is dat pech omdat je... Uh, even ogen en oren tekort kwam? Of dat je, nou ja, misschien inderdaad... een fractie minder alert was? Nou, ja, ja weet ik eigenlijk weet niet. Je niet. Nee, weet ik niet. Misschien volg ik de bal. Maar misschien is het ook inderdaad wat Dick zegt. Als je op, op een bepaald niveau gevoetbald hebt... Dan, dan kijk je misschien toch net iets anders naar zo'n zo duel. En had ik het misschien wel gezien. En dan had ja. ik uh, waarschijnlijk heel anders beoordeeld. Dick, heb jij nog een, uh, een, een gouden tip... voor deze scheidsrechter om nog beter te worden? Nou, gouden tip. We staan niet voor scheidsrechters. Hij moet gewoon zichzelf blijven. Dat is gewoon belangrijk. Hij, uh, ze accepteren in het menu. nu. En nou is het, het meest belangrijke is, blijf dan gewoon doen zoals je het nu doet, en moet je beide benen op de grond staan. En dan is het gewoon voor jezelf prettig om was te blijven. En, en spelers gaan ook eens een keer, als je een keer wat minder goed in je vel zit dan schrijven, zullen je dat niet zo snel kwalijk gaan nemen. Nou, en dan kom je beter door de voetboerwereld heen. Om de, omdat hij al dat natuurlijke gezag heeft opgebouwd. Ja, dat is het nou, krediet ja, hij, wat hij meekrijgt. Hij heeft krediet opgebouwd. Ja. En, en Mensen eigen. dat is het hartstikke goed dat dan denk je dat je het uitgevonden hebt. Ja, dat moet je niet gaan denken, want ja. dat heeft iedere schuizer een keer ondervonden. Dan denk je weer zelfs, ja, dag, en dan gaat het gewoon ineens mis. Ja, dan ja. denk je weer zelfs, hey. en hé. Dat, dat moet hem niet gebeuren, want dat schud ik hem ook niet. Dat schud ik niet in de dat laat ik het zo zeggen. Nee. Maar het is ook, daarom is het belangrijk dat je dit soort dingen ook hoort. Hè? Kijk, Dik die zegt dat nu, en dat is juist heel goed ook in, in, de, in de zin van coaching. En uh, ja, wat dat gaat, is het jammer dat, uh, dat hij uh, gestopt was. Op het moment dat ik eigenlijk uh, binnenkwam. En dat ik daardoor te weinig wedstrijden ook samen met Dick heb gedaan. Want ja, je nee, leert van is iedere dat, dat was goed voor je man. Want als ik niet echt ga, was je niet gekomen. Dan kom ik gewoon deze een plekje vrij. Ja, precies. Nou ja. <laughs> Eerlijk voordeel. heeft is een nader en andersom natuurlijk. Ik <laughs> ja. ja. hey, dank je wel, Dick. Dick Jol, oud scheidsrechter. Uh, een, mo een mooie zondag. En bedankt, uh, bedankt voor deze uh, samenspraak met uh, Danny Makkeli. Danny. Um, al jong dus begonnen met dat uh, scheidsrechteren. Uh, en nu, je was even politieagent, nu ben je in dienst van de KNVB. Hoe zit dat? Nou, dat is uh, dat ik me nu volledig kan leggen op het fluiten. De KNVB die heeft mij een baan aangeboden, zodat ik dus uh, fulltime scheidsrechter ben. En ik denk ook dat dat heel erg goed is, ook uh, met het oog op mijn internationale carrière. Ik kan me nu gewoon volledig richten op het fluiten. Uh, ja, en dat komt denk ik alleen maar mijn carrière oh, ja. te goede. Maar goed, uh, hoe ziet jouw maandag er dan uit? Morgen moet je naar Zijst, want daar werk je dan. Ja, KNVB, ik... scheidsrechterszaken. Wat ga je dan doen? Nou, ik ben 24 uur in dienst van de KNVB. Uh, voor, voorheen uh, deed ik de, de aanstellingen voor de assistent en de scheidsrechters in het amateurvoetbal. Alleen dat was te omvattend, dat, uh, dat kon ik niet bolwerken in die 24 uur. Ook uh, daarnaast met mijn internationale kalender, omdat ik ook veel in het buitenland ja. uh, actief ben. Dus daar, uh, die functie is nu fulltime geworden. Er zit nu iemand anders uh, op mijn plek. En ik ben nu met de KVB aan het kijken voor een andere functie. Dus uh, dat komt allemaal goed. Want jij moet ook zorgen dat je fysiek in orde blijft. Hè? De goede conditie. Uh, ja, zeker. Als scheidsrichter moet je natuurlijk toch constant uh, die bal volgen. En ook uh, in de buurt ja. zijn van die bal. Dus ja, er wordt fysiek en uh, mentaal uh, het nodige van je gevraagd. Maar ja, als je topsporter bent en wil zijn, dan moet je dat ervoor over hebben. Dus hoeveel uur uh, echt beulen in zo'n week? Nou, je moet het zien als uh, drie, vier trainingen in de week. De wedstrijd, uh, een voorbereidende training ja. zit erbij en een hersteltraining. En daarbij natuurlijk ook uh, de voeding hè, en, en de arbeidsrustverhouding is heel erg belangrijk. Ja, want loop jij elke dag hard of zo? Hoe bereidt de scheidsrechter zich gewoon voor op een wedstrijd? Nou, wat ik zei, je hebt een aantal ja. trainingen in de week. Dat zijn conditionele trainingen, ook sprinttraining. Ja. Daarnaast heb je een voorbereidingstraining. Dat is een lichte training de avond voor de wedstrijd. En een hersteltraining. Oh. En ook gewoon één keer in de week je laten behandelen bij een En, uh, en bij hoe, een hoe, vroeg, hoe vroeg ben je nou bijvoorbeeld gisteren in Den Haag? Die wedstrijd begon om? Kwart voor zeven. Kijk. En ja, hoe... dan ben ik daar twee uur van tevoren. Gewoon ja. ja, ruim op tijd. Kwart voor vijf? Ja, kwart voor vijf aanwezig. En dan gaan ja. we rustig naar de kleedkamer, het veld controleren. En rustig ons voorbereiden naar die wedstrijd toe, naar de bestuurskamer. Dus dan heb je tijd genoeg. En dan kan heel easy een, ja, beetje, een beetje praten met de gasten om je heen. Ja, zeker ja. even de contacten leggen. Dat is ook altijd belangrijk. Mensen die zien je weer. En ja. Dan is het altijd goed om even de dagelijkse dingen met elkaar te bespreken. Danny, Danny Makkerli, onze scheidsrechter. Gaat straks nog even over... We praten natuurlijk met hem over zijn uh, bevordering tot de A-lijst. Want hij uh, gaf wel even aan, de grote internationale wedstrijden... staan natuurlijk straks ook op zijn programma. Vliegende kip, Jules van der Wart. Hey, Jules in Heerenveen. What's uh, it het on, hoor ik, de muziek. Ja, het gaat helemaal door. Ik ben in de muziekkamer van Ron Jans, die is uh, eigenlijk al wereldberoemd. Want Ron, ja, ik mag hier ook komen. 4000 cd's, geloof ik, of zo. Je hebt heel veel muziek in, maar wat is dit? Dit is J.J. Uh, Gray en uh, MoFro. Ik vind het een geweldige band en 16 maart uh, gaan, uh, gaan we met vrienden gaan we voor het eerst naar Paradiso in Amsterdam en uh, daar treden ze op en uh, nou, daar verheug ik me wel op moet ik zeggen. Ja, dat, dat is je tweede passie, je muziek. Waar je komt, uh, in welke plaats dan ook. Groningen heb ik begrepen ga je vaak naar muziekzaak om wat te kopen, maar zelfs in Venlo. Ja overal waar ik kom, uh, of nou, uh, ook in het buitenland, dan ga ik altijd uh, googlen en uh, snuffelen en kijken of ik iets kan vinden. En uh, ja, dat, dat, het, is mijn, het is mijn derde passie. De eerste, dat is mijn gezin. De tweede, is natuurlijk voetbal. En de derde, is de muziek. Daar ben ik echt uh, al jaren gek van. Maar ga je ook echt speuren dan? Op zoek naar nieuwe muziek? Ja, altijd op zoek naar uh, op internet uh, de, de, de, de, de muziektijdschriften, de, de, de, de muziekwinkels. En uh, ja, ik ben niet zo'n downloader, dat vind, ik eigenlijk, uh, dat vind ik helemaal niet romantisch. Dus dan ga ik echt uh, de platenzaak in en in de bakken snuffelen de Grateful Dead, heel mooi boekwerk. Led Zeppelin, Revolutions in Sound, noem maar maar op. Wat is voor jou de beste band? Dat kan ik helaas niet beantwoorden. Maar Bob Dylan, Neil Young, Frank Zappa. Dat is heel moeilijk, vind ik. Er zijn zoveel mooie... Dus als je iemand noemt, dan doe je iemand anders weer tekort. Ik heb denk ik wel met die namen wel een kijkje gegeven in mijn smaak. Loop even uit je muziekkamer, want dan komen we meteen in, in je werkkamer. Ik zie een computer staan en uh, je hebt een balkon met een mooi uitzicht, uh, lekker werken, maar hier ook nog heel veel CDs. Maar ja, jouw contract loopt af van het eind van dit jaar. Uh, wat zou je, zou je, wel eens een sabbatical willen bijvoorbeeld? Nou, uh, het ligt aan wat je eronder uh, verstaat. Volgens mij is de stap altijd eigenlijk de zaterdag dat je niks doet uh, en uh, nou ja, een zaterdag een keer niks doen. Dat is, uh, dat is uh, misschien wel leuk, maar meestal denken we dan aan een jaar en dat lijkt mij veel te lang. Maar als er niet iets komt wat je heel graag wil of, of uh, dat er te weinig belangstelling zou zijn, zou het wel een keer mooi zijn om een paar maanden misschien die dingen te doen waar je eigenlijk uh, nooit aan toe komt en die je eigenlijk wel wil doen. Ja, velle optredens bezoeken. Nee, dat valt wel mee. Dat zou, dat, dat zou ook kunnen. Maar ik zit ook te denken aan uh, nou ja, mijn vader en uh, Mario's moeder. Die, die leven nog daar meer tijd aan besteden. Sowieso aan familie en vrienden. Uh, misschien een keer met, uh, met mijn jongste zoon een schrik van Redding. Nou, dan gaan we een keer naar Redding. Dat ligt uh, achter Londen. En dan gaan we daar kijken. Of naar Milan met de tweede. Of uh, gewoon een, een stedentripje met de oudste. Uh, een reisje maken. Maar misschien ook een keer een week... Uh, nou, bij Bayern München meelopen als dat zou lukken. Of bij Liverpool. En... Uh, ja, dat zijn allemaal dingen ja, die, die, die spelen wel door mijn hoofd. Dan lees ik uh, nieuwe trainers. Uh, Harve Veldhoven gaat weg bij Roda. Adrie Korster en Ron Jans worden er nu genoemd. Zou je dat leuk vinden, Roda? Um, er is op het moment nog geen enkele club die concreet contact met mij heeft uh, gezocht. En uh, daar laat ik het bij. Want uh, ik vind het veel lekkerder om uh, lekker te concentreren op Herenveen uh, op En al dit geruchtencircuit. Ja, dat is heel saai misschien voor jou, maar dat doe ik niet aan mee. Maar aan de andere kant denk ik ook, je hebt een hele mooie staat van dienst opgebouwd. Bij, bij Groningen, nu bij Heerenveen, draaien ook gewoon weer mee voor Europees voetbal. Waarom niet een club als PSV toch eens even informeren? Ja, maar dat, dat beslis ik niet. Dat beslist de PSV. En ik denk dat ze daar heel duidelijk zijn uh, naar, naar, de, naar de toekomst toe. En uh, nou, daar kan ik ook heel goed, uh, heel goed vrede mee hebben. En uh, dat jij die naam van mij al noemt, nou, dat, uh, dat vind ik dan prima. Maar uh, volgens mij... is. Ik, ik vind het logisch hoor dat je in zo'n rijtje komt te staan inmiddels. Nou, dat, dat heb je toch nog niet, denk ik, bewezen. Want uh, de namen die genoemd worden... Bijvoorbeeld, ik denk dat Dick Advocaat een hele goede kandidaat zou zijn. En ik, uh, misschien is dat ook wel de belangrijkste kandidaat. Waaronder een aantal uh, jongere trainers uh, zich kunnen uh, doorontwikkelen... zou ook heel logisch vinden voor PSV. We gaan even verder luisteren naar je muziek. De muziekkamer Danny MacAlea van Ron Jans. Verrassend. De andere kant van de trainer van Heerenveen. Zijn, uh, zijn hobby. Heb je zelf ook nog een hobby? Heb je daar nog tijd voor? Ik vind de films kijken vind ik ontzettend leuk. Wat nou ja, was het laatste film die je gezien hebt? Uh, Three Days. Van? Ja, dat was een hele goede film over een uh, mevrouw die in de gevangenis kwam... en haar echtgenoot die probeert haar eruit te halen. En het was heel spannend, dus uh, was een hele leuke film. Er uh, komen wel vragen voor jou binnen. Mark Blokker zegt, uh, Danny, hoe typeer jij jouw handeling op het veld als scheidsrechter? Uh, laat je veel doorspelen? Voel je de wedstrijd aan? Of gaan de regels altijd voor? Ik probeer wel altijd een wedstrijd aan te voelen. Ik ben niet iemand die snel uh, kaarten trekt. Nee. Ik probeer altijd wel in de geest van de wedstrijd te fluiten, zover dat kan. Er zijn natuurlijk wel altijd regels waar je niet onderuit kan komen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ook uh, de situatie met Gidetti ja. bij Feyenoord. Dat hij zijn shirt uitdoet. Ja, dan moet ik. De, ik ja. kan daar niet eigenlijk zijn. En wat bij denk zijn. je dan? Ja, uh, godver. Weet je, ja. Uh, daar baal ik van. Dan ja. denk ik van, uh, moet dat nou? Uh, dat is, Kom, ja, dat is gewoon niet leuk om dan uh, zo'n speler eraf te sturen. Ja, nou, we hadden vroeger een scheidsrechter Frans Derks die had lak aan dat soort regels, die zou naar hem toe toelopen zeggen... Gidetti, dom hoor, nooit meer doen. Ja. Maar dat kan niet meer, hè, met al die uh, vergroot glazen om je heen. Nee, de tijden zijn veranderd. Ja. En ik, ik zou alleen maar mezelf in mijn vingers snijden als, Echt, ik, uh, als ik het niet Ja Word je erop afgedeekend als je hem geen gede kaart... en dat je denkt, nou ja, ach, die jongens 19, kom op, waar praten we over? Ga je shirt aan doen en wegwezen. Nou, het probleem is als ik het toestaat, dan, dan moeten mijn collega's het bij dat andere wedstrijden ook doen. Dus ik ben een ander een heel lastig pakket en ja, dat, dat moet ik voorkomen. Richard, Richard, van der Made, wie is de scheidsrechter bij Vitesse de Graafschap? Ja, dat is Bas Nijhuis en ik moet zeggen hij doet het vanmiddag prima. Hoor, heeft een uh, makkelijke middag want er gebeuren niet zoveel rare dingen. Maar hij valt niet zo op. Bas Nijhuis en dan doe je het volgens mij als scheidsrechter al snel heel erg goed. Heeft uh, één gele kaart getrokken. Dat was in het begin van de wedstrijd voor Kalas, uh, vasthouden van de leeuw. Daar viel niks op af te dingen, maar nu misschien Vitesse bij de 1-0 stand voor de 2 1-0 met Ibarra legt de bal terug op Boni. Voorzet komt bij de tweede paal. De kopbal is van Butner, De linksbuiten buiten vandaag van Vitesse. Maar meters over het doel bij de winter. De uitblinker tot nu toe in deze wedstrijd. De keeper van de Graafschap die zijn ploeg in de race houdt voor deze wedstrijd. Want 1-0 dat betekent natuurlijk toch benauwd. En het kan nog alle kanten op. De Graafschap dat zojuist ook een prima kans kreeg op de gelijkmaker. El Hasnaoui zijn schot net naast. Nu de uittrap van de winter hier in Gelredoom. Waarin Vitesse nog altijd de betere ploeg is ook over over het algemeen uh, beter veldspel. Laat zien, de meeste duels wint. En het uh, meeste balbezit heeft 1-0 nog steeds... door de goal van Boni in de 33 e minuut van dit duel. Het wekelijkse onder tussen sportverslaggevers... even ten apel, Eddie Poelman. Hun kijk op de afgelopen sportweek. En ze leggen natuurlijk een wetje waarmee u weer iets kan winnen. Let op. Het was me het weekje wel, zeg... De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Hallo, met Evert. Ik zit in de catacomben van de arena. Ik ben de weg hier kwijt, man. <tossimus> nou, nou dan. Uh, Broodkruimeltjes strooien voor de terugweg, hè? <tossimus> ja, ze zijn hier aan het verbouwen. In, in de parkeergarage begint de ellende. In de katakombe is wel zoeken. Maar ik vind nou. het wel zo meteen Ajax rode, daar, hè? Ja, nou, ik, ik was in Alkmaar. Daar uh, was ik de weg niet kwijt. Maar daar uh, raakte de, de arbitrage. Uh, leuk voor meneer uh, Makkely uh, om dat te horen. Raakte complete de weg kwijt. Het was een getal. Een hartstikke leuke en goede wedstrijd, goed combinatievoetbal en een schitterende goal van die Maher, dat je al wordt steeds beter. Totdat die, die vierde official de ingreep en zichzelf blijkbaar te belangrijk vond aan Eredivisie wedstrijd of twee en in conflict raakte met Verbeek die die liet wegsturen. Uh, daar, daar zat totaal niks, uh, niks achter. en Verbeek was uh, terecht uh, kwaad. En Bossen raakte helemaal de weg kwijt. Maar uh, die, uh, die vierde official, die kamphuis, die uh, daar, laten we maar Ron Jans uh, even citeren. Da die staat geen grote toekomst te wachten. Die, die, die heeft toch al een paar eerder divisiewedstrijden gefloten, man dat is een van de jonge talenten. Ja, nou, dat, uh, ik denk dat het daarbij blijft uh, als ik dat uh, na gisteren beoordeel. Alleen maakte Verbeek natuurlijk weer de fout om zich op te winden en dan het veld op te gaan terwijl hij weggestuurd was. Dus uh, het, het was een uur leuk en daarna was het niks. Maar Jan Smit zei, de voorzitter van Heracles, ja, ja, ja, ik ben benieuwd, drie keer in ik ben een vriezen van AZ gebeurt ons niet. Dus voor de beker gaan we erop. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, nog even terugkomen op Engeland-Nederland. Die weddenschappen heb ik gewonnen trouwens. Ik ja. vond die zwarte shirts toch niet zo verkeerd. Ja, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik moet er zo aan wennen. Uh, ik weet niet, heb jij ook Duitsland-Frankrijk gezien? Een stukje, een stukje. Want daar was ik helemaal de weg kwijt. Daar speelden die Duitsers in het groen. Ja. En die Fransen, toch, Le Bleu, die speelden in het wit. Ik moest ja, eerst van... vijf minuten kijken wie wie was, welke partij. Commercie, commercie, commercie allemaal, hè. Hé, hey, maar, van Persie, hè. Ik ja, nog een over shirts, donker... trouwens. Ik hoorde gisteren ja. in Alkmaar hoorde ik uh, wel een uh, aardige, want uh, Theo Jansen moet weer terug in Oranje. Oké, okay, Theo speelde overigens vanmiddag, staat in de basis. Dat is een nieuwtje bij Ajax tegen Roda. Theo okay. staat er in de basis op het middenveld. Maar van Persie, maar Hij moet he? terug in oranje omdat zwart zo oh. lekker afkleedt. Dat, dat is ook weer waar, ja. Dat is ook weer waar. Hé, hey, nou even over Van Persie. Dat, dat was gisteren weer briljant. Twee schitterende doelpunten. En woensdag op zijn eigen Wembley in zijn achtertuin, ik heb hem weer niet gezien. Hoe kan dat nou toch? Moet daar een psycholoog aan de pas komen of wat dan ook? Ja, ik, uh, ik weet het ook niet. Ja, als ik de oplossing wel wist, dan, uh, dan, dan zat ik al bij Oranje. Maar uh, het is wel uh, een, een wonder. En dat hij gisteren die twee maakt, terwijl uh, Kuit een penalty mist en Liverpool de zes had moeten maken. Ik, uh. ik begrijp het ook niet. Nee, hey, uh, Twente, uh, komende weken uh, Europa League, Twente, Schalke. Ja, dat wordt een mooi potje van uh, de buren tegen elkaar. Ik denk dat, want daar gaan we even op bedden, ik denk dat Twente het niet gaat winnen. Ik denk dat gelijk spelletje of Schalke wint. Hun nou, nou doe dus je mee, uh, maak je een goal. Ja, maar de, dan is bij mij de, de wens nog altijd de vader van de gedachte. En ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik gun het uh, Twente. En, uh, dat is een andere vraag. Ik verhaal, denk ik dus wil... dat, ze, dat ze in ieder geval in Enschede wil winnen. Oké, okay, nou die staat, de groeten. Uh, veel plezier. Jo, Yo, dank je. En wilt u meewedden met Eddie en Evert? Uh, in dit geval voor Twente Schalke. Dan uh, kunt u op onze website uh, deperstribune.nl onder het uh, onderdeel wetje leggen. Meedoen en onder de deelnemers... ...verloten wij een gloednieuwe prijs, namelijk het exclusieve perstribune... ...Evert en Eddy T-shirt, een collectors-item. Eddy eh, en Evert, de stand op dit moment is in hun weddenschappen... Eh, ...Evert eh, die heeft er eh, zes en Eddy staat op, eh, op acht. Dat is de stand. En de, de winnaar van de T-shirt vorige keer is Boudewijn Smits... ...en hij krijgt zo snel mogelijk dat eh, T-shirt. De perstribune dus.nl. Danny Makkerli... Uh, scheidsrechter. Je bent veel geroemd. Uh, je staat ook op de internationale lijst. Je bent uh, straks de man. Wat is je droom uiteindelijk? De WK-finale. <laughs> In? Dat maakt me niet uit. Maar een WK-finale fluiten, dat, uh, ja, dat is het hoogste haalbaar. en ja. Ja, Dat lijkt me echt fantastisch. Zeg maar uh, het komende WK zal jij niet, uh, niet te zien zijn als scheidsrechter? Nee, nee, dat is nog een beetje snel. Waarom is dat te snel? Nou, omdat ik ook internationaal een aantal groepen moet doorlopen... wil ik daarvoor in aanmerking komen. En op dit moment is natuurlijk Björn Kuipers de man voor het EK. En als hij daar heel goed doet, dan, uh, dan komt hij ook in aanmerking voor het WK in 2014. Dus. Ja, en wat, denk, en wat denk je dan? Ja, alleen maar goed nou, voor de Nederlandse arbitrage. Oh, ik zou denken van, nou, ik hoop, uh, ik zeg het niet hardop, maar... Zeg maar je moet groepen doorlopen, je, je moet in ieder geval eerst een EK hebben gefloten, voordat je überhaupt op een WK terecht kan. Dat is uh, ja. uh, volgens mij wel heel, ja. heel gebruikelijk, ja. dat, je, dat je eerst begint op het EK... en als je het daar goed doet, dat je dan uh, ook in aanmerking komt voor een WK. Uh, ja, misschien dat, nou. dat er een uitzondering op de regel is, maar... En jullie zijn, jullie zijn collega's en jullie zijn concurrenten eigenlijk. Ja, ja. Nou ja maar dat is topsport. Hè. Kijk, uh, we willen allemaal het hoogst haalbare halen. Dus dat is alleen maar goed, dat we elkaar scherp, denk ik. Ja, je gunt het met het beste, maar een klein foutje, oké... Okay, uh... Nou, ja, ik voordeel het. en nadeel. Ik zeg ja. altijd, ik gun het iedereen als ik er zelf maar bij zit. Ja. Ja, dat, uh... zeg, en we moeten heel snel uh, uh, technische hulpmiddelen hebben. Seb Latter, de voorzitter van de FIFA, wil het. Hij ja, heeft de spelregelcommissie nog proberen te overtuigen afgelopen zaterdag geloof ik. Wat vind ja. jij? Ja, er zijn ontwikkelingen nu voor de doellijnbewaking. Ik ja. denk, ik denk dat, dat, uh, dat dat goed is. En wedstrijden worden beslist op basis van doelpunten. En uh, we hebben het op het WK ook gezien dat het uh, bij uh, Duitsland-Engeland uh, uit mijn hoofd dat het, uh, misging. De, de bal van Lampet over de doellijn. Ja, dat, dat, dat kan een wedstrijd in het nadeel beslissen. Dus uh, ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Ja, dus hoe eerder, hoe beter. Ja, wat mij betreft wel. Ja. Zeg, en dan moet je altijd voor de camera ook nog uitleggen... wat je goed en vooral wat je fout hebt gedaan. En wat denk je dan? Komen ze weer? De ja. vragen? Nou ja, kijk, uh, ja, als er na de wedstrijd op de deur wordt geklopt... dan hou je je hart <laughs> alweer vast. Want ze komen nooit aan de deur voor een goede voordeelregel. Maar ze komen altijd om iets slechts. Dus uh, ja. ja, zolang er niet geklopt wordt... Uh, Mag je blij zijn? Zeggen als er geklopt wordt, dan ook sportief en ruiterlijk meedoen? Ja, ik vind het wel. Uh, Nederland mag gewoon een antwoord van een scheidsrechter verwachten. En uh, wij moeten daar gewoon heel eerlijk voor die camera gaan staan. Ja, je kan beter je fouten toegeven, er beter voor de rest van de week misschien vanaf. Als je ja. fout zit, is dat het best. Zo is dat. Ik hey, dank je wel. Volgende wedstrijd staat al op het programma. Uh, ja, maar alleen dinsdag komen de aanstelling. Ik weet nog niet waarheen, dus Ach, we moeten het even afwachten over. Waarheen, waarvoor? Ja. Ik wens je een mooie toekomst als scheidsrechter. En dank dat je hier wilde zijn. 035-677-6001 is het uh, telefoonnummer van het antwoordapparaat. Kunt ook naar onze website, deperstribune.nl. Zodanig de collega's van Langs de Lijn met het vervolg van Vitesse de Graafschap. 1-0. E Ik wens u een mooie zondagmiddag. hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Kees uh, Jansma is uh, begeleider en uh, woordvoerder van uh, Bondscoach Marco van Basten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, begrijp je die teleurstelling van de supporters? Uh, ja, die begrijp ik wel hoor. Je moet overigens bij de KVB zijn en bij Schiphol. Niet bij de persje van het af Maar goed, u kon niemand anders te pakken krijgen. dus vandaar. Toen dachten we: Kees Jans, maar die vindt er ook wel wat van. Ja, hij heeft een beetje gevraagd naar de bekende weg. Maar uh, dat is niet zo erg hoor. Uh, er wordt van tevoren inderdaad allemaal bedacht. Dit de... is van tevoren bedacht. Bij verlies gaan we ja. via de achterdeur weg. U, ik mag, niet, mag ik even, op dit is vroegtijdig, sorry, maar wakker belt even uh, verder proberen te formuleren. U klinkt niet vrolijk. Komt dat door ik de uitkomst al... van het uh, toernooi? Of is dat omdat we uit uw bed hebben gebeld? U hebt belt uit mijn bed. Ik heb ik heb al gezegd dat de AKFB afdeling voorlichting <laughs> heeft... en niet de test heeft van maar nogmaals... U bent dan behoorlijk niet om toch aan de telefoon te komen? Nee. Oké. Okay. Vrolijk de rest van de dag in. Kees Jansma, hartelijk dank. Begeleider en woordvoerder u, u, u, nogmaals. Ik heb de met uw vraagjes. voor Goedemorgen. Dag. Ja. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl Ja, ik sta, ik mag er zijn Professor Dr. Jacqueline de Savonin Loma Met mensen om me heen. 78 jaar is ze. En ik ben niet alleen wij allemaal. Dat is een verhaal. Ze was hoogleraar. En sinds zes jaar cabaretcher. Niet meer dwalen in het donker. Pak het stralend sterrenflonken. Luister naar de documentaire. Ja, het komt allemaal wel goed. Ruik, proef en luister. Vanavond 9 uur.